Het is een normale avondspits in de Randstad. De meeste files staan rond Amsterdam. Vooral op de ringweg A10 is het wat drukker. Deze files springen eruit. De A1 Amsterdam Apeldoorn bij Barneveld. Een kwartier vertraging. De A2 Amsterdam Utrecht bij Alpkoude. Ook een kwartier extra. De A4 Amsterdam Den Haag tussen knoppen Burgerveen en Dorp 11 kilometer langzaam rijden. En verderop naar Rotterdam een half uur extra bij knoppen Benelux. Want daar is een auto gestrand op de rijbaan. Op de A10 eh, grote drukte, zowel de A10 West als de A10 Noord staan nog aardig vol. De A10 West tussen de afrit Watergraafsmeer en de Koentenol 14 kilometer, bijna een uur vertraging. De A12 Arnhem Den Haag bij knap het Oude Rijn, 5 door een kapotte auto. De A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld giesendam 4, ruim 20 minuten extra daar. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Amersfoort Vathorst ook 20 minuten tijdverlies.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 Een hele goede middag en hartelijk welkom bij CFM uh, Live. We zijn uh, normaal uh, ja, met CFM in de avond live een uh, uurtje later. Maar vandaag speciaal een kerstuitzending van CFM in de avond live. Maar slash middag moet ik zeggen natuurlijk. We hebben allemaal leuke gasten in de uitzending. We bellen met Michael Omen. We hebben Danny de Klerk in de uitzending, live in de studio. We, bellen, we hebben een talent in de uitzending. Robin Halvers. Zij komt live zingen in de studio. We hebben allemaal lekkere hapjes op tafel staan. En nog veel meer op de Zandvoortse Radio. Verzoekjes zijn natuurlijk ook welkom. Kerstgroetjes. En u mag ook gewoon eventjes binnenwandelen bij Tolweg 10A. In het ZFM Mediapark. En dan kan u mee live kijken naar de radio. Of kijk gerust even mee via onze Facebookpagina. Ik zoek gewoon Roy van Buringen en dan komt u vanzelf op mijn pagina en dan ziet u me live. Of naar www.zfm-live.nl En nog veel meer natuurlijk vanavond. De dubbelhit. De tv-tune. En dat is wel een heel bekend hoor, want uh, Mr. Uh, ja, degene die dat programma presenteert, die was van de week uh, bij, uh, ja, was op Schiphol natuurlijk te vinden. Voor zijn kerstuitzending. Bezoekjes, kerstgroetjes 023 573 0393. Of natuurlijk, uh, ga gewoon uh, naar onze Facebookpagina ZFM in de avond live. En laat vooral een groetje achteren en wij lezen ze natuurlijk voor. Plaatjes aanvragen kan ook via onze Facebookpagina. En wij gaan natuurlijk luisteren naar een van onze bekendste li liedjes in de kerst. Deze natuurlijk. Mariah Carey, hier op CFW Zandvoort. My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 Flappiem van Joep van de Hek hier op CFM is antwoord. Heeft hij ook zo'n kerstverzoekje? Echt zo'n ultiem kerstverzoekje, dat kan hè. Bel gewoon onze CFM hotline 023 5730393. En dan uh, draaien wij uw verzoekje. Je mag ook een totaal ander verzoekje zijn. hoeft niet per se met de kerst te maken hebben. Maar het zou wel natuurlijk leuk zijn. Uh, we hebben nog veel meer natuurlijk. Uh, u kan ook een kerstgroetje doen op onze telefoonnummer 023-573-0393. Of uh, log in op Facebook en zoek Roy van Buringen. En dan komt u op mijn pagina en dan kan u mee live kijken. En daar kan u ook natuurlijk verzoekjes doen. Dus uh, allerlei mogelijkheden om verzoekjes te doen. In ieder geval, uh, zometeen hebben wij Danny de Klerk hier in de uitzending. Robin Halvers komt live zingen. En nog veel meer bij deze CFM in de avond live. En wij gaan natuurlijk een... Uh, ja, we gaan gewoon eventjes een... Uh, een gezellig ander plaatje doen, dat is jij en ik, Javi Escalera. Hier op CFM Zandvoort. all this time You'll race me up hier op uh, CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Ook voor de kerst. Dus hartstikke gezellig. En uh, ja, het, uh, wat een leuk jaar was dit afgelopen jaar. We, hebben, we zijn een half jaar geleden weer begonnen met dit uh, programma CFM in de avond live. Maar vandaag is het nog natuurlijk... Nu is het nog op dit moment middag. Want we zijn een uurtje eerder begonnen vanwege de kerstuitzending. Hartstikke leuk. Lekker gezellige muziek. Kerstmuziek. Muziek die we afgelopen jaar veel hebben gedraaid. En uh, ja, heel erg leuk. Maar ook, Maar ook wat leuk is. We hebben... Uh, we hebben ja een, een gast in de uitzending uh, hallo Valerie hallo hey leuk dat je er bent jij bent uh, een van onze vaste luisteraars en we hebben jou gewoon een keertje uitgenodigd om het radiobeleving een keertje hier te zien, mee te maken hoe vind je dat echt heel leuk ja, hè? Jij, uh, ja, jij, jij bent een van onze vaste luisteraars. Ik heb je al een paar keer ontmoet. En uh, ja, op uh, Facebook hebben we veel contact. Ook uh, doe jij veel verzoekjes altijd aanvragen. Maar één man, die komt altijd bij jou naar voren. Wie is dat? Michael Nobben. Michael Nobben, met, uh, ja, nieuwe. met, met een nieuwe dag. Dat is, is zijn nieuwe single natuurlijk. En daar speel jij ook in een videoclip, hè? Ja. Ik, uh, ik, za, ik zat van de week te kijken en ik zie jou oh. gewoon zitten. Hoe vond je dat om mee te maken, een videoclipopname? Echt heel gaaf en bijzonder. Bijzonder ook nog. En uh, ja, Valerie jij bent ook van veel, heel veel artiesten echt fan. Hè? Jij hebt al best wel veel artiesten meegemaakt. Uh, uh, wie springt er nou echt bovenuit? Waar, waar Eigen... ben jij het meest fan van? Van welke artiest? Eigenlijk voor... iedereen wel. Je hebt iedereen bij jou in je hart gesloten. Iedereen op zijn eigen manier en I zo verschillend. En jij wordt daar ook heel erg... want jij, jij, jij wordt ook speciaal steeds lekker gebracht hè, door een bepaalde taxi. En dan helpen ze jou ook toch altijd. En daar ben jij zo altijd heel erg dankbaar voor, toch? Meestal wel. Meestal wel, hè? Dus uh, we gaan gewoon een leuk plaat rijden. Dat is natuurlijk Michael Nobber met een nieuwe dag. En zometeen gaan we samen een plaat uitzoeken... om iedereen te bedanken die jou steunt. Is dat een leuk idee? Heel leuk idee. Oké, okay, dan gaan we dat ook even op Facebook plaatsen. Dus uh, we gaan gewoon eventjes uh, de nieuwe dag draaien van uh, Michael Nobba. Vriend van de show. Hij is hier ook al een keer langs geweest in de, in de studio. En ik hoop dat hij binnenkort zeker weer een keertje langs komt. Dan moet hij wel aangaan. Ja, daar is hij. Michael Nobba met een nieuwe dag. Hier op CfM Zandvoort. Het kerststation voor nu dan. Ja, dat zou ik dit jaar ook niet uh, ontbreken. Dat ik uh, af en toe uh, even zo in gecon gecon geconcentreerd ben. En uh, dat ik gewoon een plaat vergeet uh, uit te zetten. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat hoort ook een beetje bij maken. In ieder geval, u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort in de avondlijf. De kerstuitzending. wij maken een hele gezellige uitzending. We hoorden net van Rie in de uitzending die het nieuwe dag van... Um Michael Nobba uh, uitgekozen om te draaien. En dat hebben we natuurlijk voor haar gedaan. Want ze is één van onze vaste luisteraars. Die hebben we speciaal hier uitgenodigd in de studio. Ik hoop dat ze ook wat vaker langskomt. Want het is hartstikke gezellig dat ze er in ieder geval is. Het is tijd voor de dubbelwit. Wel even wat eerder dan normaal. Want normaal droegen we natuurlijk altijd het uh, tweede uur. En nu zitten we al in het eerste uur van, het, van drie uur. Sierven uh, in de live. In ieder geval het is eigenlijk nog middag en Sierven in de middag live. Normaal zou de muziekboulevard zijn uh, gewoon van Bob non-stop. Maar op dit moment uh, doen we er gewoon gezellig een uurtje eerder. De kerstuitzending. Hier op CFM. En een hartstikke leuk plaatje aanvragen. Kan je aan 023 57303? Heeft u een kerstgroetje? Mag u dat ook gewoon live in de uitzending inspreken? Vindt u dat leuk? Doe dat gewoon. 023 573 0393. Het is tijd voor de dubbelwit. En de dubbelhit dit keer: dat zijn twee liedjes voor de nieuwe luisteraars die luisteren. Uh, ja, die, um, die op elkaar lijken, of dezelfde titel hebben, of uh, van één zanger, maar totaal andere versies. En dit keer is het natuurlijk een kerstversie, maar ook met een Sandford Stintje. En wij gaan de eerste luisteren. Het is Driving Home for Christmas hier op CFM Zandvoort. En, en dat is al meteen de, de, de tegenhanger van deze dubbel hit. Dus luister maar lekker. just the same Een van de, de een van de kerstliedjes. Ja, misschien wel een leuk uh, verhaal nieuw van geval, natuurlijk de dubbele driving home voor Christmas. Hier op CFM Zandvoort, een van onze dubbelhitjes. De tegenhangers gaan we nu zoeken. En uh, ja, dat is wel een bekende tegenhanger. Want het is een Zandvoort stintje, wat ik al zei. Maar normaal met kerstavond rijd ik altijd naar mijn familie toe in Utrecht. En dan uh, heb ik het altijd uh, heel erg gezellig met Kerstavond Zitten we lekker tot vijf uur kerst te vieren. En uh, waaronder ook uh, Robin, uh, die zometeen hier aanschuift, uh, ook aanwezig is. En dat is altijd een hele gezellige avond. Maar dan rijden we inderdaad op weg naar de kerstavond gezellig vieren. En dan staat het nummer 5. Op, tijdens de ra eh, op de radio, op Sky Radio natuurlijk, bijvoorbeeld, als je die aan hebt. En uh, ja, dat is wel heel lekker. Dan rij je zo lekker in die auto. En dan uh, heb je dat nummer op en dan is het hartstikke heet in de auto. Vaak met kerst is het hartstikke koud. Dus je hebt de kachel voorop aanstaan. En de ramen zijn een beetje beslagen. En het is nog leuker als het sneeuwt natuurlijk. En uh, ja, dan heb je dit nummer op. En uh, dat is altijd hartstikke gezellig. in ieder geval Driving Home for Christmas is natuurlijk een van onze dubbelhits uh, voor vandaag. En de tegenhanger ja, is natuurlijk... Uh, op Weg naar Kerst van uh, niemand minder dan uh, Yves Berensen. Daar is hij. Yves Berensen met Op Weg naar Kerst. De dubbelwit van vandaag. Was I supposed to know that something wasn't right? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. nothing <laughs> I lose my mind, give me a hit me baby one time. Wat een gezelligheid op je radio. Oh. Bezoekjes je 023 5730393. dat is CFM Zand van Hotline. U hoort de baseballs op uw radio. Hit Shoulders, you raise me up.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 Hallelujah. ja, van hier op CFM Zandvoort. Ook uh, zo uh, mooi. En ook heel veel mooie, hoe mooi dit nummer is, hoeveel stemmig. Hè? Het uh, ja, afgelopen jaar is natuurlijk de zanger, van, de originele zanger van dit liedje overleden. En uh, het is toch wel een klein uh, mooi dingetje om hem toch even te draaien, deze uitzending. Maar dan met die mooie meerstemmigheid uh, van, dit, uh, van deze artiesten. Dus uh, hartstikke mooi. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. Of eigenlijk moet ik zeggen in de middag live. Want het is nog, uh, nog een kleine vijf minuten middag. En dan uh, we zijn we vandaag een uurtje eerder begonnen verwegen. Een kerstuitzending hier op CFM Zandvoort. Wil je een kerstgroetje inspreken? Dat kan. Bel 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Dat is de CFM hotline. En dan kan u uh, ons live in de uitzending een kerstgroet inspreken. Of gewoon een kerstplaatje aanvragen. Dus dat is hartstikke leuk. En vandaag he, staan... De, de toppers in Ahoy met hun kerstconcert... En hiervoor hebben zij ook een speciaal plaatje aangevraagd. Of a, niet aangevraagd. Een uh, speciaal plaatje uh, gemaakt. En die gaan wij zeker draaien. Zometeen zijn we terug met het tweede uur CFM in de avond live. En dan uh, hebben we nog veel meer leuke dingen. We hebben live optredens. We hebben Danny de Klerk. En we hebben nog veel meer hier bij deze uitzending. Blijf lekker kijken. Blijf lekker luisteren. www.zfm-live.nl kan je mee live luisteren. Ook onze telefonische interview zometeen. Dus hartstikke leuk. Valeria en hier en ik ga hier zometeen nog een feestje maken. En zometeen hebben we hier Danny de Klerk. Hebben Robin Halvers in de uitzending en nog veel meer? Blijf lekker luisteren. Dit is CFM in de Avond Live: de toppers, de kersttoppers, moet ik wel zo zeggen.